Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een extra aanmeldcentrum voor asielzoekers. Nu hebben we er eentje in Ter Apel. Nummer 2 komt in band in de Noordoostpolder in Flevoland. Dat heeft de staatssecretaris bekendgemaakt. Bij zo'n aanmeldcentrum moeten asielzoekers zich registreren nadat ze in ons land aankomen. Daarna wordt bepaald of ze de asielprocedure ingaan. Er werd al een hele tijd gezocht naar een tweede locatie omdat het centrum in Ter Apel de toestroom van asielzoekers niet meer aan kan. Ook vannacht hebben daar weer mensen buiten geslapen. De politie heeft nog vier mensen opgepakt voor het uit de hand gelopen boerenprotest bij het huis van stikstofminister Van der Wal. Boeren braken toen door een blokkade heen en legden een tank met mest. Vorige week gooien de politie daar beelden van online. Daarna hebben tien mensen zich gemeld waarvan dit weekend al vier opgepakt werden. De, man weet niet wat hij mist. de Dijk plakt er nog eentje bij aan. Hun reeks afscheidsconcerten wordt nog een beetje langer. Ze geven er al vier. En op 23 september geven ze nog een afscheidsconcert in de Ziggo Dome. En dat is dan echt de allerlaatste. De lange wachtrijen op Schiphol omzeilen, dat willen alle reizigers wel. Sommigen hebben er een trucje voor bedacht. Ze faken een handicap. Sinds de meivakantie krijgt het vliegveld meer aanvragen van mensen die zogenaamd een rolstoel of krukken nodig hebben. En op TikTok duiken filmpjes op van reizigers die na de security met een kruk omhoog staan te dansen. Mensen die echt een rolstoel nodig hebben kunnen het nauwelijks geloven. Ja, ik heb de TikTok filmpjes gezien en uh, ja, die stemmen mij gewoon uh, eigenlijk ontzettend verdrietig. Mensen hebben echt geen idee welke offers wij moeten brengen om te reizen. Dan is daar een lange planning aan vooraf gegaan. Dat ze gaan faken, dat ze een beperking hebben. Nou, dan vraag ik me wel af waar we als maatschappij naartoe zijn afgedaald. Schiphol zegt er niet veel aan te kunnen doen. Volgens de wet moeten ze op het vliegveld iedereen hulp bieden die daarom vraagt. Het weer. In het oosten breekt de zon door. De rest van het land trekt juist dicht. Later kan in het noorden een bui vallen. Vannacht en morgenochtend gaat het op meer plekken regenen. En het wordt morgen ietsje frisser. 18 tot 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep 9 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten, de oorzaak een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie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 Dit waren achter de volgers Hart en Joe Bonamassa... met I Take Care Of You en Abba met Fernando. Bijen zorgen voor, stuiving, voor het voortvoeding gewassen. Imker Victor Bol kan enthousiast vertellen... over wat er groeit en bloeit in de Zandvoortse duinen. En over de honingbijenpopulatie in Zandvoort. Samen met zijn bijen maakt hij heerlijke biologische honing. U bent van harte welkom om te komen luisteren. 2,50 euro inclusief koffie of thee... Graag vooraf aanmelden via 3040700 of e.elfrink.plus.zandvoort.nl. En het is aanstaande maandag 11 juli van 2 tot half 4. De locatie is de Blauwe Tram. En de volgende in de lijst is Ceiling, Rob Stewart. Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. De Waikiki's was een Belgische studioband, vooral bekend om hun single Hawaii Tattoo. Uitgebracht in de Verenigde Staten in 1964 bij Cap Records. Hawaii Tattoo werd in 1961 opgenomen in België en stond twee maanden in Belgische hitparade. Het was een enorme hit in Duitsland, stond 21 weken op de top 10... en bereidde ook de top 50 in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Het album Hawaii Tattoo bereikte in 1965 de nummer 93 plaats, de Billboard Hot 200. De Waikikis verkochten hun grammofoonplaten met miljoenen... en sommige van hun eigen creaties zoals Hello Kiss en Uloa Hofside vonden hun weg naar de hitlijsten in verschillende landen. Hier is Hawaii Tattoo van de Waikikis. Het was Eternal Flame van de Bengals. En we gaan door met Time After Time, Cindy Lauper. niet, zij zijn zelf toch ook jong geweest. Allereerst ziet het leven van pubers er nu compleet anders uit dan zo'n 15 jaar geleden. Ze hebben allemaal een smartphone en hun halve sociale leven speelt zich af op Snapchat en Instagram. En dat alleen nog maar technologisch. Muziek, idolen en hobby's. De jeugdcultuur verandert continu. Het puberleven valt voor ouders dus lastig te vergelijken met hun eigen jeugd is de emotionele achterban waar pubers doorheen gaan niet van alle tijden. Het emotioneel geheugen speelt ons daar waarschijnlijk parten. Uit onderzoek blijkt dat we minder goed zijn in het correct herinneren... hoe we ons in het verleden voelden dan we denken. Zo vergeleken onderzoekers van onder meer New School for Social Research... uit de Verenigde Staten hoe mensen zich een week na 9-11 voelden... met hoe ze daar ongeveer een jaar later op terugdachten... Zij bleken zich feitelijk het beter te herinneren dan emoties. De herinnering aan hun gevoelens leek beïnvloed door nieuwe informatie... die ze bijvoorbeeld in de media hoorden. Misschien gebeurt het ook bij ouders. Terwijl ze nieuwe ervaringen opdoen... de herinneringen aan hoe ze zich als puber voelden. Against All Odds van Phil Collins. Vanaf vrijdag 2 september wekelijks lijndensen. De kosten zijn 2,50 per persoon inclusief koffie of thee. Na de les en wat lekkers. Aanmelden via l.ouderdijk.plus.zandvoort.nl of bel met 06 3380 3279. 06 3380 3279. 7, en er is een gratis proefles. En die is vrijdag 15 juli van 1 tot 2 uur. En de locatie is De Blauwe Tram. De volgende is Ed Sheeran, Bad Habits. 1, 2, 3, 4. Ooh, ooh, ooh, ooh. Every time you come around, you know I can't say no. Time the sun goes down, I'll let you take control. Naar het leukste radiostation van Nederland. There were nines when the wind was zo so ko. That my body frozen mad. If I just listened to it right outside the window. There were dagger when the zon.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 Eind 1960 was Leo Sayer lid van de Templane Blues Band uit Londen. In 1971 formeerde hij de band Patches met drummer David Country. Country had ook gespeeld met de bekende popster Adam Faith. Deze begon, begin de jaren 70, een management voor artiesten... Leo Sayer was een van de eerste artiesten die hij een contract aanbood. Nadat in 1973 Roger Daltrey, zanger van de Who, een solo hit had met Sayers compositie, Give It, It All The Way. Dezelfde jaar bereidte Leo Sayer tweede single, The Show Must Go On... in november het nummer, de nummer twee positie in de Engelse hitlijst. Zijn doorbraak kwam in Nederland in 1974 met de hit Long Tall Classes. In 1978 won Leo Sayer een Grammy... Voor de nummer You Can Make Me Feel Like Dancing. In de categorie Best Rhythm and Blues Song. Vanaf 1984 werd het stil rond Leo Sayers. Een comeback begin de jaren 90 mislukte. When I Need You van Leo Sayer. Heavy load that we bear, but you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold. Pleasure for you, Kylie Menok en Jason Donovan. Het zal voor vele kinderen ongetwijfeld geen prettig bericht zijn, maar de organisatie van Timmerdorp Zandvoort heeft aangekondigd dat deze zomervakantie geen Timmerdorp wordt georganiseerd. Dimitri Bluis, initiator en organisatie van het Eerste uur, heeft samen met zijn vrouw en zoon Mick negen jaar lang met veel enthousiasme het succesvolle kinderevenement geleid. Maar vanwege de recente opening van hun kerstverse onderneming... hebben ze geen tijd voor de voorbereiding van het Timmendorp. Maar volgend jaar zijn we het wel weer van plan om het Timmendorp te organiseren, hoor. Dan wordt het alweer de tiende editie, meldt Dimitri.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 Got my tears flowing Got the wheels turning Got the sun sunshine Got ideas lighting Got the whole world Beside me Got to hold on To let go Gotta hold on To let go and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 go gotta hold on to let go